7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goedemorgen. straks in het NOS Radio 1-journaal. Een uitleg over het verdwijnen van de wereldwijde dekking van de ziektekosten. Eerst het nieuws daarover in het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 En 18 jaar of ouder zijn. Als je geregistreerd hebt, dan kan uh, ja, je zeg maar, met zo'n soort naar de apotheek. En dan mag je maandelijks uh, 40 gram marihuana kopen. Er werd 13 uur gesproken over de wet. Die wordt gesteund door de linkse president, Mujica. Volgens hem zal de gecontroleerde teelt en handel van wiet helpen... in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Bij een botsing tussen een auto en een touringcar bij het Overijsselse Nieuw-Leuzen... is de bestuurder van de auto om het leven gekomen. Het is een jongen van 19. Drie inzittenden van de bus raakten gewond. De directeur van de busmaatschappij over het ongeluk. De personenauto is uh, om ja, onduidelijke reden op de verkeerde weghelft uh, gekomen... en uh, recht op uh, de bus afgekomen. In die bus zaten 46 ouderen. De jongen werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... waar hij aan zijn verwondingen overleed.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 Hij nam het in zijn toespraak op voor Edward Snowden, die in juni geheime informatie over een Amerikaans spionageprogramma aan het licht bracht. Assange haalde ook uit naar Facebook en andere bedrijven, die volgens hem onderdeel zijn geworden van de controlestaat. Dan is weer nog veel zon en het wordt zomers tot tropisch warm, 25 tot plaatselijk 32 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer, 30 tot 35 graden en in de avond is er morgen kans op onweer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. De verkiezingen in Zimbabwe. Minister Plasterk over de Eerste Kamer. En in Europa is het nog geen probleem. Wat is gebeurd? We hebben uh, een schade. Dupen bewegen. Handruft, ambulance. ambulance! Ambulance, bij... vuurwerk. Onder... Maar ja, in de rest van de wereld moet u straks een aparte ziektekostenverzekering afsluiten... voor als u op vakantie gaat. <totstuk> Vakantiegangers die buiten Europa reizen, die moeten binnenkort dus een aparte verzekering afsluiten voor de ziektekosten. Minister Schippers van Volksgezondheid zal volgende maand voorstellen om de zogenoemde werelddekking uit het basispakket te halen. De regeling voor reizen binnen Europa die blijft wel bestaan. Praten erover met Gertjan Dennekamp. Gertjan, waarom komt de minister eigenlijk met dit voorstel? Nee, het is een bezuiniging. Als de werelddekking uit het pakket wordt gehaald... dan moet dat ieder jaar 60 miljoen euro opleveren. En de bedoeling was eigenlijk dat het voorstel al in 2012 ingevoerd zou worden. Ergens halverwege 2012. Het had al 90 miljoen moeten opleveren. Dat is niet gelukt. Maar nu is de bedoeling dat het voorstel er uh, dit najaar ligt... en dat het dan in zou kunnen gaan op 1 januari volgend jaar. En waarom duurt het eigenlijk zo lang als de minister het al zo lang van plan is? Nou, het is een uh, lastig uh, onderwerp... omdat daarvoor een aantal verdragen moeten worden uh, veranderd. Um, dat zou dus al gebeuren in 2012... maar dat was allemaal lastiger en ingewikkelder... omdat een aantal landen zich verzet tegen wijziging van uh, de bilaterale... de verdragen tussen dat land en uh, Nederland. Het gaat dan met name om Turkije en Marokko. Die verzetten zich tegen deze aanpassing... omdat ze geen afzwakking, geen versobering willen van uh, de regeling. En... Uh, ja, dat bleek dus ingewikkelder en lastiger, en daarom hoopt men dat het nu alsnog uh, gaat lukken om die landen te overreden om wel in te stemmen met een aanpassing van het verdrag. Ja, want hoe ziet die regeling er nu dan eigenlijk uit? Nou, op dit moment dan als je buiten Europa uh, reist dan. Uh, ja, of, of in Europa reist, buiten Nederland reist... dan krijg je gewoon je ziektekosten vergoed. Overigens wel alleen maar tot aan het niveau van de kosten... die je in Nederland vergoed zou krijgen. Maar die regeling geldt dus in Europa en daarbuiten. En minister Schippers wil dat nu aanpassen. Die werelddekking, die dekking buiten Europa, eh, die moet uit het pakket. Maar als ik dan, hè, stel dat dit allemaal is aangenomen, op reis ga... moet ik dan extra verzekeringen eh, afsluiten als reiziger? Jazeker, je moet dan uh, zelf een volledige verzekering nemen. Overigens is het nu ook al wel verstandig om uh, uh, in, in sommige gevallen aanvullend te, te verzekeren. Hè, omdat er beperkingen zitten aan de vergoedingen die er nu zijn. Uh, hè, risicovolle sporten worden lang niet altijd uh, vergoed. En je krijgt alleen maar vergoed tot aan het niveau van de vergoeding in Nederland. Dus als je toevallig in een land zit waar de zorg duurder is... dan kun je nog met een rekening blijven zitten. Dus op dit moment is het ook al verstandig om daarnaar te kijken. Maar in de toekomst uh, is het uh, um, voor reizen buiten Europa, uh, wordt de vergoeding niet meer uit het basispakket uh, um, vergoed en uh, zullen reizigers, uh, zakenreizigers, vakantiereizigers dus een eigen verzekering moeten afsluiten uh, voor uh, die reizen. Ja, conclusie moet dan vervolgens wel zijn dat het waarschijnlijk duurder wordt om je te verzekeren. Ja, je moet er in ieder geval apart voor gaan uh, betalen. Maar verzekeraars verwachten ook wel dat het uh, duurder wordt. Uh, dat de kosten voor zo'n verzekering omhoog gaan. Uh, ze vrezen dat uh, niet iedereen daar gebruik van gaat maken. Dat uh, dus de kosten voor zo'n verzekering over een kleine groep uh, uh, opgebracht moet worden. En dat daarom de kosten ook omhoog zullen gaan. Dus uiteindelijk moeten mensen die buiten Europa uh, gaan reizen dan wel gaan rekenen op uh, meer kosten. Ja, de brief gaat naar de Kamer en daar komt dan vervolgens het politieke debat uh, plaats. Gert-Jan, dankjewel. Gert-Jan Dennekamp was dat. Belastingverlaging gaan we het nu over hebben. <coughs> Pardon, Belastingverlaging in Griekenland. Voor het eerst in jaren. Met in de horeca die daalt van 23 naar 13 procent. De maatregel is met veel tam-tam door de regering aangekondigd. Al gaat het maar om een proef tot aan het eind van het jaar. Overheid ziet het als een stimulans voor de economie. Maar hoopt toch ook vooral dat de belastingontduiking in de horeca zal afnemen. Onze correspondent Connie Keeser, die peilde de reacties in die horeca. In Taverna Zorba, in de Plaka, het toeristische oude deel van Athene zijn de eigenaars druk bezig de lunch klaar te maken. Frisula en Nico. En zij hopen dat de verlaging van de btw hen meer klanten zal opleveren. Omdat ze de prijzen gaan verlagen. Frisula staat in de keuken een salade klaar te maken. Tornijnsalade, zegt ze. Tomaten en tonijn, ziet er lekker uit. <laughs> nee, dat is wat we gedaan 6.80 euro, gaat 6 euro. Deze salade was 6,80 euro en nu gaan we waarschijnlijk rond de 6 euro rekenen. En dat is natuurlijk ook goed voor de klanten. Etze, dat Etze, geloof pistevo. ik, ja. Als de economische crisis in de heimenaar is, gaan we het een beetje beter. Na de zomer zal blijken of... Uh of het effect heeft gehad, maar zegt ze, vergeet niet de afgelopen twee jaar hebben we de prijzen al verlaagd vanwege de economische crisis. En voornamelijk voor onze Griekse klanten, want die kunnen het eenvoudig niet meer betalen. We zullen zien. En gelooft zij ook dat er door deze maatregelen toch misschien een einde komt aan de belastingontduiking in de horeca? Bestem uit die dakie, bestemmoet die Het die niet zo. Ze denkt van wel, want ze zegt. Ja, helaas werd dat ontweken door uh, geen bonnetjes af te geven, dus door mensen zwart uh, te laten betalen. En misschien hebben we. En zegt, we hebben minstens één keer per maand hebben we controle. En ik verwacht ook dat het nu uh, meer gaat gebeuren. Maar ze vindt ook dat het goed is, want zegt ze, het kan zo niet langer doorgaan. Wij Grieken moeten er ons van bewust zijn dat we echt belasting moeten betalen. Maar er zijn ook andere geluiden. Bijvoorbeeld uh, buiten het centrum van Athene, waar geen toeristen komen. Van Nassis die een grillhuis heeft zegt, oké. Okay, het is goed dat de btw eindelijk verlaagd wordt. Maar voor ons, we schieten er niet zoveel mee op. Als een overheid bijna 25% van je inkomsten afpakt, dan ga je vanzelf stelen. Maar wat ik hoop is dat deze maatregel niet voor zes maanden gaat gelden zoals nu gezegd wordt. Dat de regering na zes maanden zegt: helaas, we hebben niet meer geld binnengekregen dan we dachten. En nu gaat de BTW in januari weer omhoog. Weer naar 23%. 50% niet dat ze eigenlijk naar En ze mogen dan wel de BTW verlagen, maar al het andere is zoveel omhoog gegaan dat het allemaal eigenlijk niet uitmaakt. Daarom zie je ook hier in de buurt dat heel veel zaken sowieso zijn gesloten. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Opkomst bij de verkiezingen in Zimbabwe gisteren die was zo hoog... dat de kiescommissie besloot om de stemlokalen open te houden tot middernacht. Bij de vorige verkiezingen, vijf jaar geleden, was er veel stembusfraude, Er was ook veel geweld. Ellis van Gelder is in Harare. Els hoe is het nu? Ja, tot nu toe lijkt het uh, vrij rustig verlopen te zijn. In ieder geval, uh, dat is wat de Afrikaanse Unie gisteren zei toen de stembussen sloten. Sommige dus inderdaad later, sommige bleven open tot middernacht... om iedereen die in de rij stond toch nog een kans te geven om de stem uit te brengen. Um, ja, ik denk dat we vandaag veel meer horen over hoe het gegaan is. De Afrikaanse Unie die had maar uh, een handje vol eigenlijk waarnemers in het land. Uh, dus de verwachting is dat we vandaag uh, meer uh, weten over hoe het proces verlopen is. Ja, want weten we bijvoorbeeld hoe het op het platteland is gegaan? En ja, het enige wat we eigenlijk tot nu toe weten... is dat er een paar incidenten geweest zijn van geweld. Maar dat schijnen er echt maar een paar geweest te zijn. Uh, er waren wel uh, wat andere problemen... zoals uh, mensen die hun naam niet op de lijst konden vinden... die niet geregistreerd waren en die dus niet konden stemmen. Ja, en stembureaus waar te weinig stembiljetten waren. Ja, en eigenlijk wat de MDC zegt... vooral dat mensen hun naam niet konden vinden op de lijst... ze denken dat dat eigenlijk ja, een bewuste truc is... om zo op een sluwe manier uh, fraude te plegen. Ja, En nou zeiden de waarnemers van de Afrikaanse Unie van dat het eerlijk is verlopen. Zijn ze daar niet een beetje aan de vroege kant mee met zo'n conclusie? Ja, daar waren ze inderdaad wel heel erg vroeg mee gisteren uh, toen de stembussen uh, sloten. Um, ja, en de voornaamste waarnemers eigenlijk zijn niet van de Afrikaanse Unie, maar zijn van uh, SADEC. Dat is, uh, zijn 15 lidstaten hier uh, in de regio uh, zuidelijk Afrika. En dat zijn eigenlijk degenen die er al, uh, ja, al vijf jaar lang, al sinds de vorige gewelddadige verkiezingen bovenop zitten en de onderhandelingen hier voeren. Ja, en zij gaan vandaag bekendmaken wat uh, hun waarnemingen zijn. Ja, en vandaag komen ook eerste uitslagen uh, naar buiten. Hoe, hoe gaat dat? Nou ja, dat, dat, die hoop was er dat de eerste uitslagen naar buiten zouden komen. Um, maar het is niet duidelijk of dat echt gaat gebeuren. Uh, er is hier in Harare uh, een centrum waar de stemmen geteld worden. Maar ik hoorde net al van lokale collega's dat ze daar niet naar binnen mogen. Um, eigenlijk is het heel anders dan in Nederland waar de stemmen gaandeweg naar buiten komen. Hier de vorige verkiezingen kwamen de stemmen in één klap naar buiten. Waardoor je dus ook kan frauderen. Of makkelijker kan frauderen. Um, de maar alle stembureaus toe en uh, halen daar de resultaten op. En wij maken die dan al bekend. Uh, maar de politie heeft nu al gezegd van als jullie dat gaan doen, of wie dat ook gaat doen, dan word je gearresteerd en opgepakt. Uh, dus ja, het zou kunnen zijn dat het uh, toch nog een dag of vijf gaat duren voordat we zicht hebben op de resultaten. Ja, je begint een beetje slechter te klinken, maar toch probeer ik de volgende vraag nog eventjes te stellen. Dus het is eigenlijk niet de bedoeling, zoals in Nederland, dat de mensen meekijken tijdens het tellen van de stemmen. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, je hebt hier niet bijvoorbeeld op de publieke omroepen uh, dat ze bekendmaken, gaandeweg, wie waar gewonnen heeft. Uh, maar wel moeten stembureaus officieel de stemmen of de, de resultaten op de deur hangen. Ja, en daarvan zei de NDC dus wij gaan die dan gewoon ophalen en wij gaan het publiceren. Maar het is onduidelijk of ze dat dus mogen doen. Ja, Maar wat ik bedoel is, van, in Nederland heb je dus ook dat je in het stembureau zelf, door uh, als onafhankelijke waarnemer, gewoon jij en ik zouden er ook bij kunnen zijn, uh, mag meekijken van hoe er geteld wordt. Om ook te voorkomen, maar dat is ook niet de bedoeling. Uh, dat lijkt erop, tot nu toe niet, maar ik, ik ga vanmiddag ook zelf, uh, zelf kijken of ik daar naar binnen kan en uh, ja, of ik dus ook kan, kan waarnemen wat daar gebeurt. De situatie van vandaag is voorlopig rustig en jij gaat uh, opnemen van hoe het precies uh, eraan toe gaat. Dat horen we later vandaag van jou hier op uh, Radio 1. Dankjewel, Alice. U kunt lekker doorrijden. Het is een heerlijke dag. Het is uh, 1 augustus, donderdag, geen files. Het kabinet rekent zich rijk. Het kabinet is optimistisch ook. Uh, ik moet dat anders zeggen. Het kabinet rekent zich rijk... en is optimistisch over de Eerste Kamer. Eerder deze week zei minister Hennis van Defensie al... dat de Senaat geen probleem hoeft op te leveren. En vandaag sluit Ronald Plasterk zich daarbij aan. Want ook die rekent erop dat het kabinet steun zal krijgen voor het beleid. Margreet Boer sprak met de minister van Binnenlandse Zaken. En samen gingen ze even terug in de tijd ik herinner me in ieder geval dat we bij die uitslagenavond de Partij van de Arbeid was in Paradiso en in de kelder van Paradiso stonden we met een aantal mensen bijeen toen die de cijfers binnenkwamen toen we ons dus realiseerden dat er wel eens een meerderheid zou kunnen ontstaan voor VVD en Partij van de Arbeid want dat was eigenlijk tot die avond helemaal niet door veel mensen voorspeld en dat we daar toen ook wel hebben gepraat over nou ja dat kan in de eerste kamer Um, he, heeft dat natuurlijk niet zomaar een meerderheid. Maar hadden u zich ook gerealiseerd dat het toch echt heel lastig is? Want dat lijkt nu wel werkende weg, he? Nou ja, dus dat zeiden we toen al, omdat we ons realiseerden. Hoe voelt u het. Ja, maar wat we toen dachten, en wat ik eerlijk gezegd nog steeds denk... is dat als die eerste paar maanden van het kabinet achter de rug zijn... dat je toch ook kunt rekenen op een zekere consistentie... bij uh, de partijen die niet in de coalitie zitten. Um, en dat, dat, ja, je hebt dus een kabinet van een partij... Links van het midden, de partij van de Arbeid, de partij rechts van het midden, de VVD. Er zitten partijen tussen, er zitten partijen op de flanken. Links daarvan, rechts daarvan. Dus als iedereen zich ongeveer aan zijn eigen programma houdt... dan, dan zou je eigenlijk ervan uit moeten gaan dat linksom of rechtsom, of middenom... dat er altijd wel een meerderheid ook in de Eerste Kamer ontstaat. Maar die consistentie mist u? Nou, die, die is nog niet altijd volledig gebleken. Dus dat, uh, maar we zijn in een blije afwachting. Er zijn ook nog niet zo heel veel voorstellen natuurlijk uiteindelijk in de Eerste Kamer beland. Dit wordt dus een heel spannend najaar ook. Ja, maar ja, in de politiek is elk, elk, elk half jaar weer spannend. Dus dat zeggen we elke keer. Maar u verwacht dus eigenlijk van de oppositiepartij in het najaar... een hele constructieve houding... Eh, waardoor heel veel voorstellen er wel doorkomen, merk ik. Ja, ik vroeg mij het ook niet zo heel gek om een constructieve houding te verwachten. En er zitten ook heel veel partijen die ook gewoon uit hun aard heel constructief zijn. Maar daar hebben ze toch nog helemaal niks van laten blijken? Nou, dat is trouwens ook niet waar. Er zijn ook best voorstellen ook in de Eerste Kamer wel aangenomen. Soms met brede steun aangenomen. Ik denk dat ja dat, dat al die partijen toch ook wel, ja, als het puntje bij paaltje komt... zich bij zichzelf te raden gaan en ze zeggen... wat is nou onze plek in het politieke bestel? En dan is dat voor, ik, ik zou maar geen, geen partijen gaan noemen... maar voor veel partijen toch, uiteindelijk is die plek in het bestel... Om, om constructief mee te denken over wat er goed is voor het land. Denkt u dan dat er heel veel tromgeroffel is nu voor de bühne? Nee, maar er wordt natuurlijk ook onderhandeld. En, en ik kan me ook voorstellen dat partijen zeggen: Nou, hoor, dus wij willen niet als vanzelfsprekend worden aangenomen. En daarom denk ik ook dat als puntje bepaald je komt: We zitten nu in een financiële crisis in Nederland. En we moeten economische crisis. En we moeten uh, ja, de bol op orde brengen. Dat er dan ook hier in de Eerste Kamer, we kijken langs de fontein het gebouw van de Eerste Kamer, dat daar. Uh, voldoende partijen zullen zijn die dat zullen steunen. Nou, weet u ook waar dit gesprek is opgenomen? Op de binnenplaats van het Binnenhof. Na acht uur praten we verder met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 Zo heet hij natuurlijk ook. Het komt van het album I Belong To You. Het is de Radio 1 CD van deze week. Emilia Mitiku. Vindt u de schoonspringers die van zo'n 10 meter toren afspringen... al waaghalsen Nou, het kan allemaal nog hoger. Het kan nog riskanter en nog spectaculairder. Barcelona heeft de primeur van het allereerste WK high diving. En dat high diving dat mag u letterlijk nemen. Duiken vanaf hele grote hoogte. De reportage is van Edwin Cornelissen.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 En mensen vinden het natuurlijk hartstikke prachtig en, en, en, en zo is het ook. Zal het ooit een bedreiging zijn voor het uh, gewone schoonspringen? Nou, nee, ik denk dat we heel goed samen kunnen werken. En dat zei Edwin Jongeman Jans tegen die andere Edwin. Edwin Cornelissen, die maakte namelijk de reportage. Nou, hier vinden we het al heet. Jan van de Putten komt zo met het weerbericht, dan moet u eens opletten. Maar hoe moeten we het dan in Shanghai noemen? The heatwave wave here this week has led to a big jump in the number of sick children. Watch out for Henan, Hebei, Beijing, Guangdong, Guangxi, Guizhou and Sichuan.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 Dit is Radio 1. Het is bijna half acht. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Binnenkort dekt de verzekering geen ziektekosten meer voor landen buiten Europa. Vakantiegangers moeten daarvoor een aparte verzekering afsluiten. Minister Schippers zal volgende maand voorstellen doen... om de werelddekking uit het basispakket te halen. Ze wil op die manier jaarlijks 60 miljoen euro bezuinigen. Verzekeraars willen nog niet reageren. Een betrokkenen zegt tegen de NOS dat de kosten voor reizigers hoger zullen zijn... als ze de verzekering zelf moeten afsluiten. In Uruguay heeft een nipte meerderheid van het Lagerhuis ingestemd met de legalisatie van de eh, productie, verkoop en consumptie van wiet. Als de Senaat ook akkoord gaat, dan wordt Uruguay het eerste land ter wereld dat marijuana volledig legaliseert. Duizenden aanhangers van de afgezette Egyptische president Morsi hebben de nieuwe waarschuwing van de interimregering genegeerd. om geen sit-in acties meer te houden. De interimregering heeft de politie opdracht gegeven om de acties op twee plekken in Cairo te beëindigen.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 Vandaag is de eerste van twee prachtige zomerdagen... met volop zonneschijn en hoge temperaturen. Met een zuid- tot zuidoostenwind wordt warme lucht aangevoerd. Vanmiddag wordt het 28 tot plaatselijk 32 graden. En ook op de stranden is het bij de graad of 25 prima te doen. Vanavond blijft het lang warm en ook komende nacht zijn er brede opklaringen. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. Morgen overdag schiet de temperatuur opnieuw omhoog... en uiteindelijk wordt het 32 tot plaatselijk 36 graden. En op de stranden is het met een graad of 30 ook tropisch warm. Verder hebben we een groot deel van de dag flinke zonneschijn. Pas laat op de dag in de avond... neemt vanuit het westen de kans op een regen- of onweersbui toe. Zaterdag overdag vallen ook een aantal regen- en onweersbuien. En dan stroomt weer koelere lucht het land in. Het wordt dan zo'n 21 tot 25 graden. Ook op zondag is het niet meer zo warm, maar wel droog met zonnige perioden. De bierbrouwers die hebben het helemaal gehad met de doorlopende accijnsverhogingen. Ze gaan de straat op. Hoort u meer over. Naar de ster.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 Nederlandse bierbrouwers die trekken vandaag het land in... om actie te voeren tegen de geplande accijnsverhoging op hun product. Het kabinet wil namelijk de accijns op bier per 1 januari verhogen met 14 procent. Volgens de brouwers duidelijk een verhoging te veel. Ze zeggen dat de prijs op bier door opeenvolgende accijnsverhogingen de afgelopen jaren al genoeg is gestegen. We hebben contact met Kees-Jan Adema, directeur van de Nederlandse bierbrouwers. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U voert actie samen met het Klein Brouwers Collectief... en de alliantie van biertapperen... Um, tegen die accijnsen, hoe erg is het dan met die accijnsen? Nou, u moet zich voorstellen dat we sinds 2000 de accijnsen in Nederland uh, bijna verdubbeld zijn. Hè, als de laatste plannen doorgaan. We hebben in 1990 of 19, 2009 hebben 30% accijnsverhoging gekregen. Nu nog eens 10% dit jaar. En er staat nog 14% op de rol. En dat betekent dat de consument bijna 5 euro per krap betaalt. aan accijns en BTW. En dat is heel hoog. Zeker in vergelijking met het buitenland. Ja, en het publiek, want u gaat de straat op, he, zei ik net in het begin. Ja. Gaat, het, gaat het publiek iets, uh, er iets van merken? Um, u bedoelt van accijnsverhogingen. Nou ja, nee, nee, dat begrijp ik wel dat we daar niet van merken. Ja. <laughs> Dan moeten we gewoon gaan betalen. Nee, van uw campagne. Ja, nee, we gaan op verschillende manieren. Hè. We hebben vanmorgen twee grote landelijke advertenties gezet. Um, we gaan de straat op met een aantal campagneteams. Uh, vandaag starten we in Den Haag. Zaterdag zijn we ook in Amsterdam. Um, we gaan via social media gaan we heel veel doen, ook via de leden, via alle bierbrouwers in Nederland en via de biertopperijen. En uh, als laatste gaan we een hoop materiaal gaan we verspreiden de komende dagen... via de horeca, uh, gelegenheden om consumenten op te roepen om, uh, om de uh, petitie te ondertekenen. Ja, u gaat het uh, verzet organiseren, maar ja, uiteindelijk, het is een politieke beslissing. Het kabinet ja, moet dat besluit dan terugdraaien en ze hebben het geld wel nodig. Nee, ik, ik snap het. En ik snap ook dat we in een economisch moeilijke tijd zitten... dat dan iedereen gevraagd wordt om offers te brengen. Dat doen wij ook. Dat hebben we ook gedaan. Hè. We hebben dit jaar al een 10 verhoging gekregen. We hebben ook een btw-verhoging gekregen vorig jaar. Maar je komt op een punt waarop de extra inkomsten die je denkt te kunnen krijgen uiteindelijk niet meer opwegen tegen de schade die het oplevert. En uit een onderzoek wat we hebben gedaan... blijkt dat de, uh, zeg maar de kosten van deze maatregel hoger zullen zijn dan de opbrengsten. Dus daarmee span je eigenlijk het paard achter de wagen. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten? De kosten, ja. wat, wat, zijn er dan, uh, wat voor kosten heb je dan? Nou, u moet zich voorstellen dat als het verschil groot wordt... dat steeds meer mensen over de grens hun bier gaan halen. Dan betalen ze dus uh, inderdaad minder, betalen ze geen btw en geen accijn. U bedoelt eigenlijk gewoon het weglekeffect? Uh, ja. Maar je gaat toch niet je biertje over de grens halen? Ja, als je in het buitenland bent uh, wel. Maar Ik bedoel, ik kan me dat voor sigaretten en dergelijke nog wel voorstellen. Maar voor bier bijna niet. Nou, voor bier gebeurt dat inderdaad ook op hele grote schaal. We hebben dat onderzocht. En we denken allemaal wel eens dat het alleen tot de grensregio's beperkt is... maar de grensregio die strekt zich nou zo langzamerhand al over heel Nederland uit. Uh, en we zien dat zowel consumenten voor eigen gebruik... maar ook in het hele, ja, zeg maar toch een beetje het illegale circuit... met fusten tegelijkertijd dat het over de grens gehaald wordt. Er zijn gewoon auto's vol met alcohol, met bier dan uh, met name... die naar het, ja. het westen, want dat ligt het verst bij de grens... Ja. Uh, vandaan, naar het westen aan het rijden zijn. Ja, dat klopt. U moet zich voorstellen dat vlak over de grens... een groot aantal uh, groothandels uh, actief zijn... Um, die actief in de Nederlandse markt aan het bewerken zijn... met Nederlandse uh, uh, uh, advertenties, met Nederlandse websites. Op zoek zijn naar Nederlands sprekend personeel. Dus het is wel degelijk blijkbaar aantrekkelijk voor die partijen. Ja. We hebben hier vandaag een uh, reportage in deze uitzending... ik weet niet of u heeft gehoord van onze correspondenten uh, kunnen beluisteren. Uit Griekenland, uh, daar gaat de btw in de horeca omlaag. Van 23 naar 13 procent. Wilt u ook Griekse toestanden in Nederland? Nou, ik wil het liefst helemaal geen Griekse toestanden in Nederland... want dat lijkt me helemaal niet goed. Uh, maar dat je zinvol nadenkt over voor God welke verhoging is inderdaad interessant... en wat kan maar ik ja, doen? Maar ja, daar gaat het omlaag, zo bedoel ik het, hè? van 23 ja, naar precies. 13 procent. Ja. Ja. Nou ja, dat je daarover nadenkt en dat je ook kijkt van wat doen we uiteindelijk om de economie te stimuleren. We hebben een heel mooi voorbeeld ook in Denemarken, waar ze kort geleden de bieracijns met 15% hebben verlaagd. En dat hebben ze gedaan omdat ze net als in Nederland heel veel te maken hebben met weglekeffecten. En ook accepteren en ook snappen, de overheid, dat we zeggen ja dat betekent dat we dus ook werkgelegenheid kwijtraken. Nou in deze tijd gaat het om werkgelegenheid, gaat het om banen. De bierindustrie heeft een hele mooie sector in Nederland. We exporteren veel. En het is een sector waar we echt trots op mogen zijn. Um, ja, en alle werkgelegenheid die we Nederland kunnen houden, ja, daar moeten we zuinig op zijn. Het pleidooi is uh, duidelijk. De actie gaat vanaf uh, vandaag beginnen. Kees Jan dank wel voor het gesprek. Uitstekend, graag gedaan. We gaan het over de sport hebben. Om te beginnen gaan we het met Gio. Goedemorgen trouwens, Gio. Goedemorgen. Over het zwemmen, Sebastiaan Verschuren. Hij werd nog vijfde, een jaar geleden, op de Olympische Spelen. We hebben het er van de week ook al eventjes over gehad. Die finale van de 100 meter, of die 200 meter, die liet hij schieten. Omdat hij zich helemaal ging concentreren op die 100 meter. En het werd een uh, deceptie. Hoe kan dat nou? Ja, toen ging het helemaal mis. Uh, hij heeft de finale niet eens bereikt uh, gisteren. En uh, ja, een zeer teleurstellende race. En, en ook een zeer teleurgestelde uh, Verschuren. Sebastian Verschuren, die, die gewoon absoluut niet kon geloven wat er nu was misgegaan. Hij was, uh, hij was echt woest na afloop van die... Uh, van die uh, halve finale van de, van de 100 meter. Maar, uh, maar het lukte helemaal niet. De eerste 50 meter ging nog redelijk. Uh, lag ongeveer een honderdste achter op uh, de tijd van, uh, van, van, van Londen, van de Olympische Spelen. Maar ja, dat tweede deel, daar zakte hij helemaal terug. Maar dat was altijd een goede uh, deel. En dat was juist altijd zijn goede deel. Uh, hij zegt ook van, kijk, op dat deel kon ik altijd uh, ja, inhalen. Kon ik altijd uh, terugpakken op anderen. En nu was het alleen maar bijblijven. En bijblijven is niet genoeg. Ja, en dan val je buiten de finale. En uh, ja, zijn coach uh, die was namelijk uh, uh, ja, teleurgesteld. Was tamelijk boos. Want normaal gesproken is Verschuren wel een man... die eigenlijk altijd uh, focused, zichzelf focuste... Op, die, op dat ene moment waarop het allemaal moet gebeuren. Dus die op, precies op het juiste moment in vorm is. En uh, die coach Martin Truijens... Ja, die slaagde daar er altijd wel in. hij slaagde er vorig jaar op de Olympische Spelen ook in. Want daar uh, presteerde die ook goed. Maar ja, nu ging het dus niet goed. En uh, het is nu zoeken voor iedereen uh, naar, naar de oorzaken. Trujant zei wel zoiets. Hij heeft zijn taken niet goed uitgevoerd. Dat kun je op twee manieren beschouwen. Je kunt denken, zijn taken in het bad. Dus op het moment dat de race gezwommen moet worden... niet precies datgene gedaan wat afgesproken was. Of misschien wel zijn taken in de aanloop ernaartoe. Uh, en toch niet goed genoeg getraind. Maar Gio, het is überhaupt nog niet echt een lekker toernooi voor Nederland... daar in Barcelona. We hebben een bronzen medaille... op. De... De estafette. en voor de rest uh, vooral teleurstellingen die we hebben moeten verwerken. Ja, we zullen het echt moeten hebben van Renomi kromo Jojo. En uh, daar, daar, daar zitten we nu wel een beetje met z'n allen op te wachten. We hebben natuurlijk inderdaad, je zegt het al, die estafette medaille... waar eigenlijk minder werd verwacht dan die bronzen medaille. Omdat dat team weer opnieuw in de nieuwe samenstelling zwemt. Uh, kromo Jojo daar een geweldige inhaalrace heeft gedaan. Toch wel indruk heeft gemaakt. Alleen op haar uh, individuele nummers heeft ze dit seizoen nog uh, niet echt heel veel indruk gemaakt. Dus is het de grote vraag, kan kromo Jojo straks ook uh, opnieuw pieken... zoals ze dat vorig jaar in Londen deed met die twee gouden medailles. Ja, ze heeft er wel en, zin in, hè, uh, wat ze heeft net getwitterd: Finally racing after three days of rest, 100 meter vrij. Ja, maar dat is wel grappig, want iedereen die daar rondloopt... die ziet een Chromo Jojo die zich echt helemaal nergens druk om maakt. Gewoon boeken leest, uh, heel ontspannen bezig is... grappen maakt uh, met, uh, met haar coach, met Marcel Wouda. Uh, ja, En voor de rest zich helemaal nergens druk om lijkt te maken. Zich ook totaal niet druk maakt over de snelle tijden van de concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan Kate Campbell, hè, die startzwemster uit die Australische estafetteploeg. Die 52-33 uh, zwom. Uh, Missy Franklin die alweer sneller heeft uh, gezwommen. Er zijn er nog wel een paar die sneller hebben gezwommen dan Kromo Jojo. Maar zij maakt zich daar niet druk om. En misschien is dat ook wel haar voornaamste wapen. Hè, dat ze zo cool is, dat hebben we in Londen ook meegemaakt. Dat uh, ze zich niet echt uh, door uh, hoge druk van het, uh, ja, het startblok laten... Start blok laat blazen. Dus ja. dat is wel een groot voordeel. Ze moet trouwens vandaag, vanochtend, beginnen met de serie op de 100 meter vrij. Dan hebben we vanavond nog een halve finale 100 meter vrij. En dan is morgen die finale op de 100 meter vrij. En dan hebben we natuurlijk ook ja. nog de 50 meter vrije slag. Ook een nummer waarop ze uit gaat komen. En de vlinderslag. Hè, ja, precies, vergeten. nee, want dat doet ze er nu uh, allemaal bij. Uh, uh, we moeten het eventjes nog kort hebben, ook over het voetbal. Want Wesley snijden. de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Of een wedstrijd weliswaar tegen Portugal. Hij is er niet bij. Helemaal uit beeld nu? Uh, nee. Ik denk het niet. Uh, Louis van Gaal, uh, een beetje inschattende. Denk ik dat het een, een, een extra prikkel is. Hè, zoals hij hem uh, een maandje geleden ook al geprikkeld heeft. Toen met die oefentrip van Oranje door Azië. Uh, toen toen, toen is er ook, uh, ja, heeft hij hem de aanvoerdersband ontnomen. En uh, was uh, Snyder ook bijzonder teleurgesteld. Speelde daarna trouwens wel een, een, een meer dan aardige wedstrijd. Terwijl hij eigenlijk niet in de topvorm is. Nou, Hij heeft een opdracht meegekregen van Van Gaal. Zorg ervoor dat jij in de zomer in Turkije gewoon weer helemaal fit wordt. Uh, nou, de voorbereiding met Galatas. Daar maakt hij een goede indruk. Maar het verhaal: wil hem gewoon eens een keer in een echte wedstrijd zien. Dus wacht gewoon even af totdat Galatasaray. een paar serieuze wedstrijden heeft gespeeld. En dan zal hij hem zeker weer gaan selecteren. De grootste verrassing. Is trouwens een uh, Nederlander uh, die we niet vaak in, uh, in Oranje hebben gezien. Wel een jong Oranje trouwens, Paul Verhaag. Maar hij heeft jarenlang bij Vitesse gespeeld. heeft heeft daar zelfs geschopt tot aanvoerder. En uh, hij heeft uh, gespeeld in het uh, Europese uh, team van ja. jong Oranje... dat in uh, 2006 Europees kampioen werd. Dus het is niet zo'n onbekende speler. speelt nu bij Augsburg en is opgeroepen. De grootste verrassing. Gio, wij spreken elkaar morgen. Gaat vast en zeker dan ook weer over het zwemmen. Denken. Een paar jaar geleden was de Wii-spelcomputer een groot succes. Nu worden er bijna geen spelconsoles meer verkocht. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Klein stadje in Zuid-Frankrijk, vlakbij Nambon, krijgt binnenkort een vakantiekolonie. Zo'n 100 fraaie huisjes worden er gebouwd, midden in de prachtige natuur. Maar die huisjes zijn bestemd voor homo's en lesbiennes. En de burgemeester... Die wist van niks. Niet dat hij iets tegen homo's heeft, hoor. Maar toch. Het Canal du Midi. Dat prachtige kanaal in Zuid-Frankrijk. Met zijn dijken vol platanen. Wie wil daar nou niet op vakantie? Dus dan bouw je er een vakantiedorp. Het was een anglo-saxon het moest een vakantiedorp worden voor Britse gepensioneerden, vertelt burgemeester Yves Bastier van het stadje waar er ruim 100 huisjes gebouwd gaan worden. Tenminste. Dat was de bedoeling. Pas gisteren ben ik geïnformeerd dat het een vakantiedorp voor homo's zou worden, zegt de verbaasde burgemeester. Ik wist helemaal voor niks. En we hebben dus ook de burgers van ons stadje niet kunnen informeren. Want de burgemeester tekende het bouwcontract een paar maanden geleden en daar stond niks in over de doelgroep, homo's. Dus het dorpje aan de Kanaal de Midi krijgt nu zijn eigen Homo-kolonie. Want de Britse ontwikkelaar die het vakantiedorp gaat bouwen... richt zich expliciet op 50-plus homo's en lesbiennes... die, zoals het nu in de promotievolder staat, willen genieten van het warme klimaat... van de sauna, het zwembad en de bars die er gebouwd gaan worden. Dat homo's samen willen komen en samen willen wonen, dat is hun probleem, zegt de burgemeester. En dat vindt hij helemaal niet erg. Maar toch in Frankrijk zijn de sentimenten tegen homo's nogal uitgesproken. De legalisering van het homohuwelijk leverde de afgelopen maanden hevige protesten op. Il celui qui rigole, il celui qui contre, il celui qui dit que c'est bien. De reacties in het stadje op de komst van een homovakantiekolonie zijn gemengd, zegt de burgemeester relativerend. Sommigen maken grapjes, sommigen zijn tegen, anderen zijn voor. C'est un mariage d'ici quelques jours à la mairie, ce sera le premier d'ailleurs. Zelf heeft hij niks tegen homo's. Helemaal niks, herhaalt hij. Binnenkort is er zelfs het eerste homohuwelijk in de stad, wat de burgemeester zelf zal voltrekken. Ja, hij gaat met zijn tijd mee, zegt hij zelf. Homo, hetero, witte of rode mensen, het maakt me allemaal niet uit. Zegt de burgemeester. Maar als ik van tevoren had geweten dat het een vakantiedorp voor homo's zou worden, dan had dat best een reden voor weigering kunnen zijn. Het kanaal de Midi, dat is een paradijs. Bijdrage van onze correspondent Frank Renaud. Ja, dit hoort u wel, maar we gaan daar niks aan doen hoor. Want er staan helemaal geen files vandaag. U kunt lekker doorrijden. U kent hem vast wel, de Nintendo Wii, die spelcomputer... waarmee je draadloos kunt bowlen, je kunt tennissen. Nou, inmiddels is het al meer dan 100 miljoen keer verkocht. Maar met de opvolger van die spelcomputer, de Wii U, gaat het een stuk minder. Het blijkt allemaal uit de kwartaalcijfers van Nintendo. Afgelopen drie maanden zijn er wereldwijd slechts 160.000 exemplaren verkocht... waarvan er minder dan 10.000 in heel Europa... Jesse Moerkerk is van de entertainment website IGN. Goedemorgen. Goedemorgen. 160.000 verkochte exemplaren, dat <laughs> klinkt niet veel. Wat, wat is daar misgegaan? Hoe kan dat? Uh, nou, Nintendo zelf zegt dat het komt omdat er te weinig first-party titels... zoals ze dat zelf noemen, zijn, zijn uitgebracht. Dat, dat zijn uh, spellen door Nintendo zelf gemaakt. Ja. Waardoor ze dus eigenlijk zeggen... nou, de spellen die er door anderen worden gemaakt zijn niet goed genoeg. Waardoor niemand de Wii U wil kopen. Yeah. Want uiteindelijk zijn de spellen toch wel de reden waarvoor je uiteindelijk een spelcomputer koopt. En het klinkt vrij arrogant, maar dat is denk ik wel waar. Uh, vooral voor hun eigen spelcomputers maakt Nintendo echt de allerbeste games. Maar is, maar is dat... Ze hebben de... Ja? Sorry. Ja, nou, ik, wou, ik wou zeggen, is dat niet ongelooflijk dom? Dat je iets nieuws uitbrengt, dus een nieuwe technologie. Maar je vergeet eigenlijk de spelletjes die je daarmee kan spelen te ontwikkelen. Ja, dat is eigenlijk waar uh, alle gamers ook over klagen. Uh, jongens, jullie brengen de Wii U op de markt, een supergoede spelcomputer, hartstikke mooi ding. Waar blijven die goede games? En nu zijn er inmiddels zijn er een, een hoop aangekondigd. Alleen dat uh, die komen allemaal pas eind 2013, begin 2014. Dus het, uh, het wordt nog even spannende tijden voor Nintendo. En waarom komen jullie pas zo, uh, zo laat dan? Uh, ja, dat heeft waarschijnlijk iets te maken met een intern beleid. Dat ze hadden gehoopt dat er uh, vanuit andere spellenmakers... wel betere spellen zouden komen. Uh, misschien wat vertraging bij hun grote games. Dat zijn uh, vaak processen van meerdere jaren. Hmm. Dus het, uh, het lijkt een beetje allemaal op, uh, op ongelukkige timing. Maar ze krijgen het uh, ja, dat krijg ik nu wel heel erg op hun bord. Ja, nogal. Want ik bedoel, als je iets moois ontwikkelt en het verkoopt niet, dat is de, volgens mij de dood in de pot voor een onderneming, toch? Ja, absoluut. Ze hebben er uh, het kwartaal hiervoor, dus eigenlijk een beetje het kwartaal waarin hij uitkwam, uh, zijn er wereldwijd nog 3 miljoen verkocht. En dat, uh, dat was ook al niet helemaal wat ze hadden verwacht. Ik geloof dat ze er 4 of 5 wilden verkopen. Maar dan een, een dip naar 160 is wel, uh, is wel heel erg spannend. Is wel dramatisch, ja. En de concurrentie die zit geloof ik ook niet stil. Nee, eind dit jaar komt uh, van Playstation komt de Playstation 4 en van Microsoft komt de Xbox One. En dat zijn, ja, dat zijn enorm krachtige machines die uh, eigenlijk op een beetje op een andere manier uh, het gamen benaderen. Dus dat hoeft niet per se een, uh, een hele directe concurrent te zijn. Dat was bij de Wii uh, en de voorgangers van Microsoft en Sony ook niet. Maar ja, uh, gamers hebben ook maar zoveel honderd euro uh, te besteden aan het einde van het jaar. En dan uh, moet je toch gaan kiezen wat je gaat kopen. Ja, en die... dus dat, wordt, uh... ja, dat wordt spaddeld. En, en, en Sony en Microsoft die hebben wel de spelletjes erbij uh, geleverd? Nou ja, die hebben nu al een, uh, hun launch line-up, zoals ze dat dan noemen. Dus die hebben nu al uh, duidelijk gemaakt... jongens, zodra die uh, spelcomputer op de markt komt op dag één... Uh, hebben we deze 30 games klaarstaan... waarvan er echt, uh, nou zeg maar 15 heel goed gaan worden. Ja. Dus die, uh, die hebben dat iets beter voor elkaar. Meneer Moerkerk, dank u wel voor het uh, kleine kijkje... in de wereld van de gamers en van de gameontwikkeling uh, vooral. Geen probleem. Goedemorgen. Tot de Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journal. Dat het natuurlijk lekker weer is vandaag. Echt zo'n zomerse plaat, toch? La Bamba, Los Lobos. Nou, niet alleen hier hoor, want delen van China... die worden getroffen door een ongekende hittegolf. In juli beleefde Shanghai de heetste maand sinds 140 jaar. Extreme hitte heeft daar aan tenminste 10 mensen het leven gekost. Welcome back The heat heatwave in many parts of China showing no signs of easing.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 Even fried bacon. De Shanghai Meteorological Center said that high temperatures are expected to continue through early August. Chinese journal over de hittegolf daar. Het is nog niet voorbij met de hitte. Binnen zit Oscar Garschage en buiten Oscar is het. Uh... 39,6 graden zie ik op de thermometer die wij op ons balkon hebben neergezet. En um, het kan nog wel oplopen? De afgelopen dagen uh, 40. En op sommige plekken zelfs 60 graden. Yeah. De, in de intro werd uh, melding gemaakt van. Um, uh, de hitte in het centrum van Shanghai, waar ze dan uh, varkenslapjes uh, en eitjes bakken, ja. uh, dat, dat is gebeurd op, uh, op initiatief van uh, de plaatselijke uh, televisiestations natuurlijk, die op zoek zijn naar goede beelden. En dan, uh, daar liep uh, de temperatuur op tot 67 graden. 67, goede morgen zeg. Hoe ga je daar überhaupt mee om? Ook al is het geen 67, maar zoals bij jou bijna 40 graden. Nou, ik, heb in mijn, ik zit in een geairconditioned kantoor en ik heb ook nog een fan aanstaan, dus ik hou het uitstekend uh, vol. Maar uh, vanochtend een stevige tocht door de stad gemaakt, langs bibliotheken. Uh, Ikea, de metro in. Uh, bij Ikea is het hartstikke druk. Normaal komen daar uh, 50.000 mensen per dag, nu 100.000 mensen. Want daar hebben ze airco? Airco. <laughs> en dan uh, comfortabel zitten en liggen op de banken uh, en een beetje uitpuffen. Yeah. Uh, de, een, een geliefde plek is ook uh, uh, de bibliotheek. De bibliotheek zit hartstikke vol, de bibliotheken moet ik zeggen. De metro, daar is het druk. En waar het natuurlijk vooral druk is, en het is eigenlijk altijd druk, maar nu super druk. Dat zijn de grote winkelcentra. Yeah. De grote moderne winkelcentra die op volle toeren draaien. De, althans uh, de airconditioning systemen. Draaien op volle toeren uh, uh, en daar is het goed uit te houden. Ja. Als je het een beetje uitkient, ja. dan kan je het toch door de stad maken zonder echt buiten te komen en dan is het goed uit te houden. Maar ja, mensen die dat niet goed uitkienen, die uh, door omstandigheden bijvoorbeeld in uh, de wat oudere wijk of zo uh, wonen. Ja, dat klopt. En, hoe gaat het daarmee? Nou, daar gaat het, daar moeten overigens uh, uh, de overheid. Uh, en de, uh, de plaatselijke uh, buurtcomités moeten daar nog gewoon hun best doen om met name de oudere mensen ervan te overtuigen dat ze hun airco's aanzetten. Uh, uh, Chinezen van een bepaalde generatie vinden het eigenlijk een beetje flauwekul, want die zijn eraan gewend, aan die, uh, die hete zomers. Niet zo heet als nu, maar ze zijn wat gewend. En onder de ouderen bestaat de misvatting dat als je de Airconditioning aanzet dat je daar verkouden van kan worden, grieperig van kan oh, ja. worden... en dat je er zelfs ernstig ziek van kan worden. Ja. Dus er gaan door sommige wijken gaan met name mensen van ziekenhuizen... lokale gezondheidsdiensten ja. rond. Met, niet alleen met water en met ijs, maar ook met het advies... om de installaties vooral toch aan te zetten. Ja. En wat zegt de Weerman Gaasvragen? Hoe lang blijft dit nog aanhouden? Uh, nou ja, we zijn gewend aan lange warme zomers en dat gaat uh, zeker tot uh, tot eind augustus duren. Ja. Uh, dus daar zijn we geheel op voorbereid en. Je realiseert je, uh, als je dit zo meemaakt, en overigens niet helemaal voor het eerst... maar als je dit ja. zo meemaakt, hoe het 50 of 100 jaar geleden in zo'n stad geweest Zonde moet zijn. Zonder airco was het echt helemaal heet. Niet, dat is Bijna de, niet uithouden, Oscar. De, de, de belangrijkste uitvinding uh, van de, van <laughs> van de, de eeuw. eeuw. <hast> kan ik me voorstellen als je niet <hast> hier te zitten. Oscar, <hast> dankjewel. Oscar Gassaga, correspondent okay. van NRC Handelsblad in Shanghai. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Katrien Straatman. De Volksstand heeft nieuws over burgers uit Apeldoorn. die zelf een bank willen oprichten. De initiatiefnemers willen hiermee inhaken op de maatschappelijke onvrede. die er is op de cultuur bij traditionele banken. Vandaag start een ledenwerving onder de burgers. Initiatiefnemer Jan Brink zegt dat hij de hulp in gaat roepen. van ervaren bankiers. die net als wij genoeg hebben van de oude bankcultuur. Het voorbeeld voor de bank is NEWB. Dat is een coöperatieve bank in België. die inmiddels 43.000 leden heeft. Ze betalen ieder 20 euro lidmaatschapsgeld. Het wordt een zware dag voor de Nederlandse toeristen... die zaterdag op vakantie gaan of terugkomen. Want volgens de Telegraaf wordt Zwarte Zaterdag zwarter dan ooit. De ANWB raadt automobilisten met klem af om zaterdag de weg op te gaan. De man die dinsdagavond werd doodgestoken in de gevangenis van Nieuwegein... had eigenlijk al vrij moeten zijn. Als advocaat van de vermoorde man mocht hij de uitspraak van zijn hoger beroep... in vrijheid afwachten.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 De laatste dus. Dat is de kop boven de laatste column van Mart Smeets in Trouw. Na 35 jaar stopt hij ermee. En hij sluit af met de woorden... Sport is het waard goed beschreven te worden door mensen die daar gevoel voor hebben. Ook in deze prachtkrant. De Britse regering had in 1983 een speech voorbereid voor koningin Elisabeth. Voor het geval dat er een derde wereldoorlog zou uitbreken. Dat blijkt uit de regeringsdocumenten die zijn vrijgegeven. Meldt de Telegraph. Zo staat er in de speech dat Groot-Brittannië wordt geconfronteerd met gevaren... die groter zijn dan overal ooit tevoren in de geschiedenis. De speech was geschreven voor een grote oefening van de regering... voor het geval er een oorlog zou uitbreken met de Sovjet-Unie. In de speech wordt onder meer gesproken over deze trieste eeuw... waarmee verwezen wordt naar de eerste twee wereldoorlogen. Net als Nederland maakt ook België zich op voor een paar tropische dagen. Bij de zuidenburen wordt het morgen met een piek van 37 graden heet. Belgische minister van Volksgezondheid heeft daarom... de op één na hoogste waarschuwingsfase afgekondigd. Zo zijn alle ziekenhuizen en zorgcentra geïnformeerd... over de aankomende extreme hitte. ...dat iedereen zich solidair opstelt met alleenwonenden en bejaarden... ...en hen spontaan helpt door water te brengen of boodschappen te doen. Al dus de Belgische minister in de krant het laatste nieuws. Op festivals worden ook duiktanks en zwemvijvers aangelegd. En tenslotte, de Nederlandse bank heeft in 1939 goud in bewaring genomen van de nazi's. Goud kwam uit Tsjechië, waar de Duitsers het in beslag hadden genomen. Een week later werden de goudstaven naar de Nederlandse en de Belgische centrale bank verplaatst. Het blijkt allemaal uit een geheim rapport uit 1950... dat deze Week is gepubliceerd. ging in totaal om ongeveer 602 miljoen euro aan goud. Dat werd bewaard. Dat lezen in de Volkskrant.